van 3 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De EU en IJsland zijn de eerste onderhandelingen begonnen over het EU-lidmaatschap van het land. Een jaar lang wordt onderzocht of IJsland klaar is om toe te treden. Daarna volgen nog enkele jaren van overleg over allerlei onderwerpen. IJsland heeft vorige maand laten weten dat het lid van de Europese Unie wil worden. Het hoopt economisch sterker te staan en op den duur de euro in te voeren. IJsland heeft wel meteen een eerste voorwaarde op tafel gelegd. De regering wil niet dat de EU zich in de toekomst bemoeit met de visserij. Daarbij wordt onder meer gedoeld op de walvisvangst door IJslandse vissers. Een Tilburgse vrouw die was veroordeeld voor het sturen van dreigmeels... krijgt ondanks herhaling geen TBS. De vrouw van 36 kreeg anderhalf jaar geleden een jaar celstraf... voor het sturen van honderd dreigmailtjes naar Geert Wilders. Toen ze vrijkwam moest ze zich laten behandelen. Tijdens die behandeling stuurde ze toch weer dreigmailtjes, dit keer naar de rechtercommissaris in Breda... Het OM vond daarom TBS met dwangverpleging op zijn plaats. Maar volgens het Pieter Baancentrum is de vrouw niet gevaarlijker dan anderhalf jaar geleden... en is het voldoende dat ze doorgaat met de behandeling van de afgelopen tijd. De rechter volgt dat oordeel. Een vrachtvliegtuig van Lufthansa is bij de landing in Saoedi-Arabië in tweeën gebroken. De piloot en de co-piloot zijn lichtgewond in het ziekenhuis opgenomen. Het vrachtvliegtuig, een MD-11 met aan boord 80 ton goederen, vloog in brand terwijl het nog in de lucht was... Het vliegtuig kwam uit Frankvoort. Atleet Bram Som zal zijn Europese titel op de 800 meter niet verdedigen. Hij heeft zich afgemeld voor de EK Atletiek in Barcelona omdat hij hoge koorts heeft. Vier jaar geleden werd Som Europees kampioen op de 800 meter. Het weer. In het hele land neemt de bewolking toe en tegen de avond gaat het vanuit het westen regenen. Morgen buien, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Zon, zon, zon, zon. Zee. Zandvoort. Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. I'm 6.9 FM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 Give me freedom, give me fire Give me reason, take me higher Just like a wave in.